Weet je van alles wat? Daar ging dit nummer over. Odds en joorde Dion Warwick uit 1969. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met Pulex de muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de boswachter over mei in het groen. Joost Kiewiet over de klimaatstresstest. En een inkijkje bij de privédetective.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 at the bar beyond the stars I'll do anything is De Late Avond van Bert de Wolf. John samen met Kiki D in True Love en daarvoor Bruno Mars en Risk It All. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Jonathan Lewis, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand mei. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Die weet daarvan alles van, want die loopt dagelijks in de natuur. Niet waar, Jonaghan? Uh, als dat kan wel. Ik heb ook kantoorwerk te doen. Maar ja. ik probeer toch iedere dag even naar buiten te gaan. En helemaal in deze tijd van het jaar, ja. Ja, enthousiaste boswachter hebben we. En uh, je bent tegenwoordig, uh, want je bent vroeger hier een aantal keer in de studio geweest. Maar je bent tegenwoordig uh, verbonden aan de biesbossen. Ja. Hebben we het dan over de Zuid-Hollands of de Brabants of allebei? Allebei, 9000 hectare ruim. En dat aan één gesloten, dat is voor een Nederlandse begrip, is dat uh, echt groot, ja. Wat is er mee voor dynamiek in de Biesbos te vinden? Ja, uitbottende struiken en natuur, zei ik al, maar meer waarschijnlijk, hè? Ja, rotsgeuit, ik, ik zei, ik zou bijna niet weten waar ik moet beginnen. Het is uh, een maand waar alles tegelijkertijd gebeurt. Heel de natuur, dat komt tot bloei, komt tot leven. Ja, en je merkt vooral nu. Ja, begin mei, we zitten volop in die vogeltrek. We mm. hebben nu een paar dagen een flinke oostenwind. Ja. En dat betekent voor de biesbos... Betekent dat, de, dat het water behoorlijk laag is, dat er overal zandbanken ontstaan. Ja, we hebben nu een soort van zoetwaterwaddenzee... waar echt eh, duizenden steltlopers als dus groenpootruiters... IJslandse gutto's, Kemphanen, zwarte ruiters... allemaal vogels die dat hoge noorden gaan. Die komen hier nu een tussenstop maken. Ja, voedselrestaurant voor de dieren dus. Ja, het combinatie, hè? want het is niet alleen heel veel voedsel, maar ook ja. heel veel rust. Hele okay. grote aaneengesloten gebieden, waar die rust heerst. En ja. dat is juist ook nu in mei heel belangrijk. Want buiten wat de trekvogels hebben, zitten we ook echt midden in het broedseizoen. Waar de ene vogel nu nog op weg is naar het hoge noorden, zit de andere al op eieren of zelfs al met jongen. Ja. Dat maakt mij altijd een hele kwetsbare maand. Mm -hmm. Wel echt een maand waar, waarin we ook echt moeten beseffen dat die natuur een soort van een grote kraamkamer is geworden ja ...overal jong en nieuw leven is. Uh, maar je kan er nog wel in, in die biesbos? Ja, want zeker. het is natuurlijk heel veel water, dus je zal met een bootje kunnen. Zeker, en dat is het mooie aan de biesbos. De kracht van de biesbos is juist omdat het zo groot is en robuust... ...dat beide werelden kunnen bestaan. Dus je kan hier altijd alle tijden heerlijk rondje varen... ...suppen, kanoën, wandelen, fietsen... ...en tegelijkertijd, als je aan die regels houdt... ...is er meer dan voldoende rust voor al die unieke soorten die je broeden. En al die unieke soorten die je bloeien. Hm. Ja, maar niet te dichtbij komen denk ik, want dan worden die vogels verstoord. Uh, niet te dichtbij komen, maar gelukkig is er een eindeloos mooi stelsel van uh, wegen en paden. Bijvoorbeeld mm -hmm. het Giend Museumpad bij het uh, Biesboscentrum in Dordrecht. Ja. Het uh, Laarzenpad bij het uh, Biesbosmuseum in uh, Werk en Dam waar je heerlijk kan lopen. Ja, waar je vanaf het pad echt uh, oog en oog kan staan met iconische vogelsoorten als de zeearend, de visarend. Kom je vroeg in de ochtend, dan misschien wel, uh, dat je, uh, maak je kans om bevers te zien. Oké. Okay. Ja. ja, en sowieso kan ik dat vroeg in de ochtend aanraden hoor. En dat zeg ik als uh, totaal niet-ochtendmens. <laughs> maar, maar je bent er wel vaak, denk ik. Ik, ik ben er wel vaak. Als je nu s ochtends vroeg buiten komt, en vooral in die biesbos, en je, en je zoekt hier die rustige gebieden op. Ja, dan be begeef je je een openluchtconcert. Waar, waar aan alle kanten, waar je als het ware bij je wordt overweldigd door een, een muur van vogelzang. Mm -hmm. ja, die bossen in de biesbos die zijn zo ontzettend rijk aan voedsel en aan broedgelegenheid... Dat we heel veel soorten gewoon de overtocht vanuit Afrika naar hier maken om hier te broeden. Ja, het is gigantisch wat je nu hoort zocht. Dus je krijgt de roodstaarten, wielenwalen, de rietgebieden, de blauwborsten, de snoren, de roerdompen. Ja, je weet niet meer waar je moet luisteren. Het is heerlijk. Je zeker. noemde wat dingen en wat paden op. Mensen die denken, ja, dat heb ik wel bijna onthouden, maar niet helemaal. Waar kunnen ze nog even terecht om het verder op te zoeken? Op de website van Stalbosbeer. Mm -hmm. uh, ga je naar www.stalbosbeer.nl slash biesbos. Ja. We hebben een heel mooi uh, overzicht waar je allemaal kan wandelen. Er staan allerlei wandelroutes uitgelegd. Er staan kano-routes. Ja. Dus uh, ja neem een kijkje op de website. Mocht ja, je het komt. leuk vinden om uh, een keer met ons mee te gaan op excursie... dan zijn er ook meer dan voldoende mogelijkheden. laarzen hoeven niet mee op het moment. is het heel droog. Of uh, valt dat in de biesbos wel mee? Ja, ook in de biesbos merken we dat de wandenpaden zijn, uh, zijn vrij droog zijn. Dus het laarzenpad kan je nu ook gerust op je sneakers lopen. <lacht> ja. Maar uh, wat ik altijd wel zeg... wij hebben in de biesbos gelukkig het uh, voordeel dat wij in uh, verbinding staan met die Rijn en die Maas. Waardoor de biesbos nooit helemaal uitdroogt. En met nee. Het hele jaar door... Weer uh, die nieuwe water krijgen. Goed om te horen allemaal jouw enthousiaste verhaal over de Biesbos, de Zuid-Hollandse en de Brabantse Biesbos. Jonathan Nevis, dank voor het gesprek. Het is het tranche. Je ne sais pas ce qui me Ik ce soir. Je te regarde comme voor la première fois. Bon toujours demo d'oeufs.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 Sur ma bouche, mais jamais sur mon corps.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 See That moment of truth When you spoke to me In my world It's never too late We can both be free In my world It's heaven on I'm 1981 was het jaar voor The Moody Blues en Dit In My World. En daarvoor hoorde je Dalida samen met Alain Delon in Parole, Parole. Woordjes, woordjes. 1973 was het jaar. Zometeen, milieudeskundige Joost Kivit over de klimaatstresstest. Maar eerst zijn hier nog Paul McCartney en Wings. En My Love... De gemeente Hoeksewaard en Waterschap Hollandse Delta voerden onlangs een tweede klimaatstresstest uit voor de Hoeksewaard. Zo'n klimaatstresstest brengt kwetsbaarheden voor een gebied in beeld die veroorzaakt worden door klimaatverandering. En de inzichten uit die test vormen de basis voor maatregelen om zowel de dorpen als het buitengebied klimaatbestendiger te maken. Hier vanavond milieudeskundige Joost Kiviet, onder andere voorzitter van Waterschapspartij Water Natuurlijk. Joost, welkom. Dankjewel. Zo'n klimaatstresstest die is nu voor de tweede keer uitgevoerd hier in de Hoekswaard. Dat is een landelijk ding, hè? Ja, het is een landelijke methode om te kijken wat de gevolgen van uh, extreme neerslag in een bepaald gebied uh, kan uh, zijn. In een bepaalde wijk uh, kan zijn. En... Uh, ja, een, een test, dat, dat, daar leer je van. Je, je ziet dan waar knelpunten zitten... Uh, waar, waar mensen extra uh, risico uh, lopen dat hun uh, vloer overstroomt. Uh, en nou, dat is natuurlijk uh, een handig instrument... om dan gerichte uh, maatregelen te, te kunnen nemen. Ik denk een goede zaak dat dat uh, gebeurt. Iedere aandacht voor dit soort zaken is, uh, is prima... Vaak is het zo dat... Uh, bij het algemene publiek... dat er niet zoveel aandacht... voor dit soort dingen is. Omdat ja, als alles goed gaat... wat zou je dan druk maken? Maar ja, op, op het moment dat er natuurlijk zo'n... Uh, extreme donderbui... Uh, op je dak terecht komt... en je vloer staat blank... dan is het natuurlijk leiden en last. En dan wordt er ook gekeken naar de overheid. van ja, Waarom hebben jullie niks gedaan om dat te voorkomen? Dus die testen zijn, zijn prima. Maar... Ja, het lijkt toch een beetje een herhaling van, van zetten. In hoeverre is dat? Waarom is het een herhaling van zetten? Nou ja, we weten natuurlijk al uh, 30, 40 jaar dat het klimaat verandert. En, en, en dat we moeten verwachten dat daar uh, extreme buien het gevolg van zijn. Die zien we nu in de praktijk gebeuren. Maar de wetenschap die uh, voorspelt dat al heel uh, lang. Er is ook al 25 jaar Klimaatbeleid voor, voor het watersysteem. En uh, nu lees ik dus in het artikel uh, van het waterschap en, uh, en de gemeente Hoek dat in 2050 uh, het watersysteem uh, dan klimaatbestendig uh, moet zijn. En dus de extreme neerslag die je dan kan verwachten kan, kan opvangen. Nou ja, dat hebben we iets, zo'n 25 jaar geleden hebben we dat ook met elkaar afgesproken in, uh, in Nederland. En toen zou het in 2015, zou het, uh, het watersysteem klimaatbestendig zijn. En daarna zou het op orde gehouden worden. Nou ja, dat heeft dan ook, tot, uh, toen noemden we het niet uh, stresstesten, maar gewoon een watertoets. Het systeem is ook, uh, zeg maar, begin van deze eeuw getoetst. En uh, in 2019 uh, voor de tweede keer, nou, daar komt een opgave uit. Uh, je, je moet gewoon extra... ...ruimte voor uh, water komen, die, moet, die neerslag moet je kunnen opvangen, dat heeft ruimte nodig. Dus je, moet, je watersysteem moet je ruimer maken, het is nu overal uh, te krap. We weten dat, uh, in, in 2019 kwam er uit die test dat voor de hele Hollandse Delta, dus zeg maar de vijf Zuid-Hollandse eilanden... ...dat er ruim 300 hectare extra ruimte voor water moest komen. Nou, dat, dat moest dan uitgevoerd gaan worden, maar dat is dus niet gebeurd. Uh, tot nu toe uh, is er dus geen extra ruimte voor water gemaakt. Of nauwelijks moet ik zeggen. En waarom is dat niet gebeurd? Ja, ja je hebt er ruimte voor nodig. Uh, en ruimte is natuurlijk... Uh, bij ons in de Randstad is die uh, schaars, zeker in de bebouwde omgeving. Uh, ga maar eens uh, tientallen hectares in een, uh, in een stedelijk gebied uh, ruimte zoeken... om je water kwijt te raken. Dat is, in, dat is ingewikkeld, dat is duur. En ja, als het duur is, dan uh, is men terughoudend om het, om het te doen. En, en ja, nu zie ik weer, well, we hebben getest. En dan zie ik uh, in de krant van, nu gaan we dus uh, uh, risicodialogen voeren. Nou ja, ik, ik vertaal het dan maar dat we in gesprek gaan uh, over van, daar kan uh, de vloer overstromen en, uh, en, en daar heb je geen last. Uh, nou ja, dat moet natuurlijk gewoon... Uh, uitvoering komen, we moeten gewoon ruimte maken. En dat is een keuze. Uh, en, uh, ja, verkoop je vierkante meters voor bebouwing of hou je uh, ruimte voor, uh, voor water. Maar vooralsnog is het twijelen uh, met uh, de kraan open. Het is twijelen met de kraan open. En we, we hebben te maken met, met overheden die dus uh, 25 jaar lang eigenlijk hun werk niet gedaan hebben, in het begin van, van deze eeuw. Uh, was er een rapport van... Uh, dat, dat ging over waterbeheer 21e eeuw... dat is eind vorige eeuw gemaakt... onder leiding van uh, Kees Veerman... Een, een prominente Hoekse waarder. Uh, en daar stond in... hoe je met het watersysteem om zou uh, moeten gaan. Er zijn toen... Uh, afspraken gemaakt door bestuurlijk Nederland en dan hebben we het dus over het Rijk de provincies, de waterschappen en de gemeenten die hebben gezamenlijke afspraken gemaakt en die afspraken zijn voor ons gebied niet nagekomen en we hebben dus gewoon een enorme achterstand en dat, dat, dat heeft te maken met, uh, met de besturen die, uh, die dus uitgingen van, uh, joh, wij zijn van uh, de hoge dijken en de lage lasten. En die, die wilden dus mensen dus, uh, hun portemonnee uh, ontzien. Want ja, als je als politieke partij uh, vertelt aan de mensen van je moet meer gaan betalen, dan maak je jezelf niet geliefd. Uh, en uh, ja, nu zitten we dus met, met de erfenis en zullen we de komende jaren met elkaar heel fors moeten investeren om uh, uh, ja, die problemen te voorkomen.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 Dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hand, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Here I go out to see again The sunshine fills my head And dreams hang in the air Goes in the sky Magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. The Uitgevoerd door Katie Malua. Wonderful Life was dat. En daarvoor Gerard Cox in 1948. Zometeen een inkijkje bij de privé-detective. Maar eerst Neil Diamond en Captain Sunshine. Such a man as he, and walks so pure between the earth and the sea. Captain Sunshine, he do me fine. He makes the Rhyme when he knows the tune is sad. He don't take much, Lord, and he don't make much. But I'd ah, be such a man as he and walk so. Even terug in de jaren zeventig... samen met Neil Diamond en zijn Captain Sunshine. Ons volgende onderwerp. Het boek De Privé-detective... is een persoonlijk en meeslepend inkijkje in het echte werk... van privé-detective Herma Kluin. Ze is bij Herman de Bruin. Ja, dat is een bijzonder vak, denk ik. Absoluut. Ja, ja. Mensen hebben daar een bepaald beeld bij. Zeker als je een detective serie op televisie kijkt. Maar... In de werkelijkheid is het denk ik heel anders. De werkelijkheid is soms een beetje gelijkwaardig... maar er zitten heel veel andere dingen in die wij doen... en die inderdaad op tv heel anders worden benaderd. Ja, het mooie is eigenlijk dat dat ook de reden is geweest van het schrijven van mijn boek. Omdat ik erg graag wilde dat mensen het beeld wat ze op tv zien... hier en daar toch bijgesteld krijgen. Ja, ja. Daar staat ook een bepaalde crete in volgens mij... Uh, ja, niets is wat het lijkt. Dat is zo'n ding wat zeker is. En het zijn waar gebeurde verhalen, dus het is niet mooier gemaakt dan het is. De ene zaak die loopt goed af, een andere die loopt niet goed af, want ook dat maken we natuurlijk af en toe wel eens mee. Meestal dat men ons te laat inschakelt, is een zaak toch wat lastiger tot een goed einde te brengen. Maar we hebben het niet mooier gemaakt dan het is. Maar gewoon wel eerlijke verhalen. Eerlijk en waarheidsgetrouw. Zeker. Ja. Heel belangrijk natuurlijk, ook voor recherchewerk. Altijd al in, in die hoek gezeten met, nee, met je leven? Nee, zeker niet. Ik, heb, uh, ik ben ooit begonnen met een modezaak. Daarna ben oh. ik gestart. Ja, En daar heb ik te maken gehad met fraude. Daarna ben ik gestart bij de Rabobank. Daar heb ik bijna twaalf jaar gewerkt. Klein uitstapje naar een uitvaartverzekering als accountmanager. En toen heb ik gewerkt, nog jarenlang... Uh, bij unive verzekering en een leidinggevende functie. Ja, en toen ineens, uh, van de een op de andere dag... Nou, eigenlijk op mijn 52ste. Toen dacht ik, als ik nu nog iets anders wil... dan moet ik ook gewoon nu het roer omgooien. Ja, ja. Uh, toen heb ik de rechercheopleiding Amsterdam gevolgd... en daarna in 2017 mijn recherchebureau gestart. Ja, ja. Uh, dan denk ik dat mensen denken... ja, hoe kom je dan op zoiets? Want dat zou ik niet meteen bedenken... als je een, een afvarslag wil nemen naar een heel ander vak toe. Dat klopt, maar toch als kind vond ik heel veel dingen al wel leuk en oh, spannend. Dus het zat er wel lang in. Het zat al in. er al lang in. En ik spaarde in die jaren ook al heel veel informatie over Ben Zuidema. Hij was echt mijn grote voorbeeld. Dus um, 60 jaar aan ervaring heeft die man inmiddels. En ik heb echt heel veel krantenknipsels van hem bewaard in de loop der tijd. Dat is een regisseur? Ja. Uh, hij was toen de meeste detective van Nederland. En dat was ook de oh, okay. aanleiding waarom ik dit mooie vak ben gaan doen. Ja, en er een boek over te schrijven dus. Ja, dat ja. was niet mijn idee, maar. Harper oh. Collins, uh, Nederland, heeft mij benaderd voor het, uh, voor het schrijven van het boek. In eerste instantie heb ik nee gezegd. Want ik dacht, ja, wat moet ik met een boek? En ik vond het een beetje een alfa-ego. En ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Mm -hmm. Maar toen wandelde ik met een, uh, een dame die ook een boek had geschreven van de politie. En die liep ik, met, we liepen samen op het strand. En toen zei ze tegen mij, ja, waarom ga je dat niet alsnog doen? Ik zei, ja, wat moet ik eigenlijk met een boek van mezelf dus hij zei nou ja, misschien is het toch handig om te doen. Jij krijgt een fantastisch podium. Ja. En dat zeg je zomaar af. En dat doet straks misschien een andere collega. En uh, als een uh, uitgever jou benadert, is dat best wel een hele mooie kans. Ik zou daar toch maar eens over nadenken. En uiteindelijk besloten om het toch te doen. En het bleek ook dat je een verhaal had voor een heel boek. Oh ja, ik had verhalen genoeg, maar het was gewoon dat ik zelf niet zo'n behoefte had aan het schrijven van een boek. Nee. Hoewel ik dat proces ook echt wel heel lastig vond in de moeilijkste tijd van mijn leven. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk is het volgens mij best een heel geslaagd boek geworden, want hij wordt goed ontvangen. En ik heb ook echt een hele mooie waardering voor mijn boek gekregen. Ja. Dat boek heeft als titel? De Privé Detective. De Privé Detective, ja ja. En dat is ook nog verkrijgbaar uh, in de boekhandel? Alle boekhandels en uiteraard ook via uh, social media ingangen. Ja, dus trots op het boek toch uiteindelijk? Nou ja, vooral omdat ook wel veel van mijn vakgenoten ook wel achteraf hebben gezegd wat mooi dat je het hebt uitgebracht. Okay. Want het heeft nu ook wel voor ons veel werk opgeleverd. Mensen hebben nu veel meer in de gaten waar ze ons voor kunnen inschakelen. Oh, dus dus het, is het is niet alleen voor mezelf, ook voor mijn uh, collega's is het wel interessant geweest. verduidelijking denk. van het vak eigenlijk. Ja, dat, dat was ook... ook het doel. Het is een prachtig vak en het heeft ook zo zijn consequenties en ook zo zijn beperkingen. Maar jullie zijn er heel blij mee en jij bent er zelf heel blij mee dat je het gedaan hebt zoals je het nu doet. Absoluut, geen ja. mooier vak dan dit wat mij betreft. We hebben een heel tevreden gast in de studio, dat heb ik wel in de gaten. Mensen die meer over je bedrijf, de detective bureau willen weten, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen terecht naar, op onze website uiteraard middenstreepje incognito.nl Kijk, en dan kunnen ze daar even kijken of ze iets nodig hebben van je. Maar in ieder geval bedankt voor het enthousiaste verhaal wat je gebracht hebt. En uh, heel veel succes met alle volgende werkzaamheden. De liefde, kort uitgelegd door Matt White. En dat was de late avond van donderdag 7 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bonnie Raids blijft nog even bij je. Fijne nacht. Turn down these voices inside my head, lay down with me, tell me no lies, just hold me